Zo moeten agressie en geweld door dronken horecabezoekers worden tegengegaan, zei ze in het tv-programma Pauw en Witteman. Ter Horst werkt samen met minister heers ballin van Justitie aan het aanpassen van de gemeentewet. Een blaastest wordt geregeld afgenomen bij bromfietsers en automobilisten. Maar bij voetgangers stuit zo'n test volgens de minister al snel op juridische bezwaren. Openbare dronkenschap is verboden, maar het is niet altijd zichtbaar of iemand te veel heeft gedronken, benadrukt Ter Horst. Een blaastest kan dan uitsluitsel geven. Een jongen van 16 mag in Australië 20 jaar lang geen rugby meer spelen. De schorsing volgt op een wedstrijd in de buurt van Sydney die dit weekend volledig uit de hand liep. De rugbyspeler van Blacktown City sloeg een tegenstander een gebroken neus en een gebroken oogkas. Ook zijn teamgenoten gingen tegenstanders te lijf. Twee rugbyers zijn voor vijf jaar geschorst en een ander mag een jaar niet spelen. De minister van Sport riep de Australische Justitie op de jongens ook strafrechtelijk aan te pakken. Het zou dit seizoen al de derde keer zijn dat het rugbyteam van Blacktown City tegenstanders toetakelt. De Spaanse politie heeft op de luchthaven van Valencia een piloot van Transavia gearresteerd. Dat melden bronnen bij de Spaanse justitie. De man, die zowel de Nederlandse als de Argentijnse nationaliteit heeft, wordt ervan verdacht tijdens de militaire junta zogeheten dode vluchten te hebben uitgevoerd. Op die vluchten in de jaren 70 en 80 werden tegenstanders van het regime boven zee uit het vliegtuig gegooid. De piloot is aangehouden op verzoek van de Argentijnse justitie. Door de arrestatie van de piloot kon het Transavia vliegtuig niet vertrekken. Het had gisteravond op Schiphol aan moeten komen en is nu onderweg met een nieuwe bemanning en wordt rond drie uur vannacht op Schiphol verwacht. Het weer vannacht opklaringen en iets minder wind. Morgen vooral in het noorden kans op wat lichte regen. Het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Kom voorbij, ik brauch niet raus I'm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 the turn From your lips Tell you like it is It's like this Don't be such a slave To your brother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 Watch me getting physical Out of control There's people watching me I never miss a beat Still the night cure Is heating up, move on and accelerate, push it to the top. Come on and evacuate, feel the curve is heating up. Move on 6.9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 Don't be angry, I'll be back with you real soon.